Arabia laat los, de oude gom die plakt niet meer, exit dictatoriaal verkeer. Arabia wil welvaart voor alle Arabieren die op de grote pleinen de overwinning vieren. Arabia wil welvaart voor alle Arabieren die op het grote Tarierplein de overwinning vieren.